Slemmen Phone fuck. Het is Harm. Harm, goeiemorgen met uh, Gaardhuis EMI Music Nederland. Hallo. Hoi. hoi. Stor ik jou? Nee hoor. Mag je heel veel wat vragen? Ik, uh, we hebben hier, uh, ja, hoe weet ik eigenlijk ook niet, maar we hebben hier jouw singeltje uh, binnengehad via FIA. Ja. Yeah. Uh, nou kende ik jou stiekem al van altijd bij mij. Ja. Yeah. En nou heb ik nachtenlang net zitten luisteren ja. Hier bij uh, IMI. Ik een dit, dit stukje. in je arm. Ik zing hem ook al mee hoor. Ja. Nacht lang. Ja, en nou zijn we al een tijdje aan het zoeken naar een uh, voorprogramma voor een hele grote act die naar Nederland gaat komen. En uh, daar willen wij wat, wat, wat onbekends relatief voor het grote publiek nog inzetten. Ja. Uh, omdat we niet de geijkte paden willen bewandelen eigenlijk. Ja. En uh, nou komt er een Europese tour aan van Chris Brown. Ja. Dan zeg je misschien wel iets? Ja, dat zegt me zeker wat. Kees, je ja. een beetje? Ja. ja. van uh, ja. Even kijken. Ja. Hey, uh, kan je die ook, zou die ook mee kunnen zingen? Uh, deze? Ja, bijvoorbeeld. Okay. Uh, ja, het is, niet. het is natuurlijk niet helemaal mijn charme maar... Je zou het wel kunnen? Ja, dat zou ik moeten oefenen. Ja oké, okay, maar met, met, met een beetje oefening zou dat gaan en uh, de, ja. de laatste hit bijvoorbeeld, daar uh, gaat hij ook doen natuurlijk. Ja. Turn up the music. Laat een stukje horen, Even. Ja. Welke zou je het beste mee kunnen zinnen denk jij? Want dan wil ik even een stukje laten horen hier op de speaker aan uh, wat mensen. Ik denk dat je de, de eerste denk ik wel het beste is. De eerste? Dat is, ja ja ja, even kijken of ik daar een stukje van... Ja. Yeah. Doe ik even een stukje wachten voor, dan laat ik het even aan de jongens hier horen. Uh... Ja, ik heb Harm aan de telefoon jongens, wacht eventjes. Yeah, yeah, yeah. Ik kan het niet volledig zijn met zich gewoon mijn werk, dus... Ja, anders moet je even naar een rustige plekje lopen misschien. Dat Ze willen het wel even horen hier, het liefst. Oké. Okay. Kan dat? Ja, dat is mooi. Ja? Oké. Okay. Ja. Uh, nou, vol gas. Ik zet jij voor speaker aan arm, dan hoor ik je even niet, ja. maar ik hoor je wel zingen. Oké, okay, komt ie Oké. Okay. yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na, na, na. Ja, ik moet het even instuderen. Ja, maar dat maar... klinkt al hartstikke lekker, Arnhem. Niks mis mee. Helemaal top. Hé, hey, want okay. wij zouden je dan graag uh, als optie neerzetten, want we hebben er een paar hoor, dus het is nog niet helemaal zeker, maar als een van de laatste opties voor het voorprogramma van Chris Brown dan. In Nederland. Nou, wat, wat te gek. Dat is wel uh, 25.000 man. Wat meen je? Ja. Ja, grote artiest, Arm dus... Uh... <laughs> ja. Uh, ik zou zeggen schaf dus alvast wat plaatjes aan, download wat van Chris, weet je dat je een beetje tweertje komt. Is het dan de bedoeling dat ik ook dingen van mezelf zing? Ja, zeker wel, ja, zeker. Een, een eigen nummer één met Chris samen, hè? Oké. Okay. Dus dat zou okay. ik gewoon uh, nachtenlang doen, wat mij betreft. Dat is een knalletje. Ja, vind je het mooi? Dus ja, ik vind het onwijs uh, dat dat laatste stuk, jongen, dat je uithaalt. Het is warm. dat nachtenlang, dat blijft hangen hoor. Fantastisch Harm, okay. uh, dus nou ja, ik zou zeggen, uh, yeah yeah yeah voor Chris Brown, alvast even oefenen in de douche, in de wc, weet je, misschien ja, komt het ervan. En ik, ik bel je dan, uh, ik ga nog even Johan bellen, bel ik jou zo snel mogelijk één uh, deze weken terug, want het is nog wel een paar maandjes weg hoor. Is goed, oké. Okay. Fantastisch Dank, Harm, bedankt, was... nog Dank even, je. yeah yeah yeah, <laughs> doe <doen> nog eens, <laughs> yeah yeah yeah, top Harm, <laughs> helemaal goed. <laughs> Dankjewel hè. Oké. Okay, Hoi. Slam FM PhoneFuck.